In Zuid-Afrika is vanochtend op veel plaatsen gebeden voor de ernstig zieke Nelson Mandela. De 94-jarige Mandela is gisteren weer opgenomen in het ziekenhuis met ernstige longproblemen. Correspondent Alice van Gelder. Alice, jij was vanochtend bij een kerkdienst in Soweto. Hoe verliep die kerkdienst? Ja, inderdaad. Soweto is dus ook een plek waar, waar Mandela gewoond heeft. En ik was er in een bijzondere kerk, de Regina Mundi kerk. Kerk die ook veel gedaan heeft uh, tijdens de apartheidstrijd. En uh, ja, daar, de pastoor noemde daar dus inderdaad Mandela. Dat we moesten bidden dat hij toch uh, snel weer uh, beter uh, zou worden. Wat gebeurt er verder in het land? Weet je dat? Ja, eigenlijk vrij weinig. Iedereen zit eigenlijk te wachten op nieuws. Uh, ja, we gaan ervan uit dat er vandaag nog wel een officiële verklaring wordt gegeven... van de woordvoerder uh, van president Zuma. Die praat over de gezondheidstoestand van Mandela. Um, ja, verder staan natuurlijk hier wel de zondagskranten vol met nieuws van Mandela. Uh, ja, mensen die hem inderdaad beterschap wensen. Maar ook bijvoorbeeld hier in de kranten Sunday Times... een oude vriend van Mandela die ook zegt van nou ja, misschien is het gewoon... ...tijd om hem te laten gaan. Hij heeft zoveel in het ziekenhuis gelegen de afgelopen tijd. Uh, ja, hij is nu oud, dus ja, misschien is dadelijk toch de tijd daar... ...ook al willen we ons daar nog niet bij neerleggen. Een paar maanden geleden lag Mandela ook in het ziekenhuis. De pers maakte toen jacht op Mandela... ...in die zin dat ze wilde weten waar hij lag... ...en ze wilden allerlei details horen. Gebeurt dat nu ook of zijn ze terughoudender? Nee, ja, gebeurt nog steeds. ik denk dat het toch iets is wat onvermijdelijk is, gewoon omdat het natuurlijk om Nelson Mandela gaat. Uh, dus we zijn nog steeds op zoek in Pretoria, in welk ziekenhuis hij uh, precies ligt. Er staan wel cameraploegen daarbuiten, in de hoop dan bijvoorbeeld familieleden naar binnen te zien uh, gaan. Um, ja, de woordvoerder van de president zegt inderdaad wel alsjeblieft gun uh, de familie privacy. En eigenlijk ook hier wel op de sociale netwerken zoals Twitter is dat toch ook wel iets waar Zuid-Afrikanen zich aan storen. Dat, ja, zoals ze ook wel zeggen, media als een soort aasgieren op de stoep staan. Ja, maar uiteindelijk willen mensen natuurlijk ook wel weten hoe het met hem gaat. Dus als er dan nieuws is, ja, dan wordt dat natuurlijk ook wel weer gewoon door iedereen gelezen. En uh, ja, uh, wil iedereen het ook weten. Correspondent Els van Gelder, dankjewel. Nog steeds veroorzaakt het hoge water ernstige problemen in Midden-Europa. In Duitsland is de Elbe een grote bron van zorg. De stad Maagdenburg staat al deels onder water. En het water stijgt er nog steeds. De burgemeester zegt dat al het mogelijk is gedaan om het water tegen te houden. We kunnen niets meer doen. Die afkrating is afgesloten. Nog meer zeker kan men op de deich niet brengen. Nu is de uh, nog daar. Maar da, meer kan men op het moment niet doen.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 Zelfs een stuk hoger nog dan uh, in 2002, toen daar uh, ook heftige overstromingen waren. Uh, Maartenbroek ligt heel ongelukkig, want het ligt vlak na het punt waar de rivieren Zalen en de Elbe samenkomen. En nou ja, je zei het al, een groot deel van de stad staat al onder water. En vanmiddag wordt vooral gekeken naar de wijk Rotensee in de stad, want daar staat een grote elektriciteitscentrale. En als die wijk eh, komt te overstromen, dan moet de elektriciteitscentrale worden uitgeschakeld. En ja, dat zou weer betekenen dat grote delen van de stad zonder stroom komen te zitten. Dus Maartenboek eh, heeft nog een kritische middag voor de boeg. Ja, uh, je hebt het over 7,50 meter. Uh, is dat het punt waarop die centrale wordt uitgeschakeld dan? Nou ja, het hangt gewoon vanaf uh, of die wijk uh, komt te overstromen of niet. Uh, want daar staat die centrale, die wijk ligt uh, relatief uh, ver van de Elbe af. Maar omdat het uh, waterpeil zo hoog gestegen is, komen dus ook echt wijken die uh, verder van het water komen te liggen, uh, worden bedreigd. En ja, de dijken, uh, daar is dat wat de burgemeester al zei, die worden niet meer verstevigd. Ze hebben uh, gedaan wat ze konden doen. En uh, ja, het is gewoon de vraag of die dijken het dus vanmiddag nog houden. En ja, hoe hoger het water natuurlijk stijgt, hoe groter de kans is... Uh, dat het water over die dijken heen gaat stromen. Ja, veel voorzorgsmaatregelen. Hoeveel mensen zijn hun huis uitgegaan voor het water? Nou ja, het duizenden weten we het in, in, uh, in ieder geval zeker van. Uh, sommige wijken in de stad zijn echt spookwijken geworden, heb ik begrepen. Aan de andere kant is er ook wel kritiek, want, uh, en met name dan op de burgemeester die we dus net hoorden. Uh, velen moesten gisteren namelijk alsnog hals over kop hun huis uh, verlaten, terwijl de burgemeester een paar dagen geleden nog had gezegd dat dat waarschijnlijk niet nodig was. Maar goed, de burgemeester zei. Uh, zoveel water konden we ook niet voorzien uh, dat op ons af zou komen. Dus uh, nou ja, iedereen is dus uh, met name gisteren en ook uh, vandaag nog uh, uh, uit zijn huis geplaatst, zou je kunnen zeggen. Dus geëvacueerd naar hoger geleden gebieden. En uh, het is niet uh, verplicht overigens in Duitsland. Iedereen wordt daar vrijwillig toe opgeroepen. Maar ja, uh, de situatie is zo nijpend in de stad. Uh, dat er uh, eigenlijk uh, geen ontkomen meer aan is. Is Maartenburg de enige stad in Duitsland die nu gevaar loopt door het water? Nee, nee, zeker niet. Want als je verder stroomafwaarts gaat eh, langs de Elbe, dan krijgen verschillende dorpen en steden die daar liggen... het hoogste waterpunt nog voor hun kiezen. Eh, morgen, dat zou zelfs overmorgen nog kunnen worden. De Elbe loopt helemaal door naar het noorden van Duitsland, richting Hamburg. En er komt nog bij dat er eind van de middag hier in Duitsland... Eh, slecht weer wordt voorspeeld. Regen en fikse onweersbuien. Eh, kortom, dat zou kunnen betekenen dat de situatie nog zal verslechteren. En nou ja, dat betekent bovenal dat Duitsland nog niet van het hoge water af is in elk geval. Dank je wel. In de wit voor deze toelichting. Dit is het LOS-journaal met Gert Kluk. Vanaf 2018 mogen boeren geen snavels meer afknippen van kippen. Dat maakte staatssecretaris Dijksma van Landbouw vandaag bekend. In het tv-programma WNL op Zondag vertelt Dijksma waarom de snavels van kippen in de bio-industrie nu nog steeds wel worden afgeknipt. Nou, ik heb zelf kippen, dus ik kan me er wel iets bij voorstellen. Als je heel veel kippen in een uh, ruimte hebt, dan zijn het agressieve beesten. En, uh, en dat betekent dus dat ze elkaar nog wel eens naar het leven staan. En dat is natuurlijk niet fijn, want dan staat er een bloedbad in een ren. Maar je kan wel met maatregelen zorgen dat dat niet gebeurt. He, voldoende ruimte, voldoende afleiding. Uh, maar ook het fokken van een ander soort minder agressieve kip. Dat is een echte oplossing. En daar heb ik nu afspraken over gemaakt. Die gaan ook naar de Kamer uh, toe... Uh, omdat we hebben gezegd, vanaf 2018 moet dat toch eigenlijk in Nederland verboden worden. En dat is eigenlijk drie jaar eerder dan oorspronkelijk? Dat gepland. is drie jaar eerder maar dan oorspronkelijk. 2018, moet... dat kun je... Nou, dat zal ik ja. uitleggen. Want Dat snap ik. Hè, want ik had aan het begin ook zoiets van, waarom niet volgend jaar? Mm -hmm. hè, en er zijn veel meer mensen die dat willen. Dat heeft toch iets te maken met dat je de sector ook de tijd moet geven om het ook echt goed te kunnen doen. De dierenbescherming zat bijvoorbeeld ook in dat overleg aan tafel. En die hebben ook mij ervan overtuigd dat die tijd nodig is.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 Een Belgische man die mogelijk in Syrië heeft gevochten... is in België opgepakt. Volgens Vlaamse media keerde de 23-jarige man maandag terug naar huis... en is hij toen direct aangehouden. De man zou vijf maanden in Syrië hebben gevochten. Belgische kranten schrijven dat hij de rechterhand is... van de leider van Sharia for Belgium. De opgepakte man zelf ontkent dat hij in Syrië heeft gevochten. Hij heeft naar eigen zeggen alleen humanitaire hulp verleend... bij de Turk-Syrische grens. Op een industrieterrein in Heerenveen hebben vanochtend vijf vrachtwagens in brand gestaan. De brandweer rukte met groot materieel uit, omdat de gevaar was dat het vuur zou overslaan naar twee andere gebouwen, de politie. Het ging om een zeer grote brand, een hevige rookontwikkeling, eh, richting eh, Heerenveen ook. Eh, de brandweer die was daar met veel mannen eh, in dienst om eh, de brand te blussen. En eh, die heeft er ook voor gezorgd dat de brand niet is overgeslagen naar eh, de naastgelegen panden.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 Dat lijkt nu niet het geval. Volgens de bank zijn de problemen ontstaan na onderhoudswerkzaamheden. In Sneek is vanacht een 24-jarige man met messen in zijn handen... de binnenplaats van het politiebureau opgelopen richting een agent. De politieman probeerde hem over te halen om de messen te laten vallen. Maar dat lukte niet. Collega's van de agent overmeesterden de man met peppers mee, pepperspray. Waarom hij met de messen naar het bureau ging, is niet bekend. Volgens de politie was de man niet dronken. Sport. In Hengelo werden gisteravond de Fanny Blankers Koen Games gehouden. Een bijzondere editie, want het zou wel eens de laatste keer kunnen zijn. Het stadion in Hengelo dreigt te verdwijnen vanwege bezuinigingen. Floris van Horen was bij de FPK Games... en vroeg een medewerker van het evenement naar zijn gevoelens. Heel erg. Alles wordt opgehoofd en dan is voetbal tegenwoordig. En dat vind ik gewoon jammer. Voelt het zo? Ja. Bij mij wel. Ja, echt. En hij gaat weer hard hoor. Hij gaat weer goed door die bocht. Nu binnen de leentjes blijven. Dat uh, doet hij. En er wordt ook hard gelopen door Ellington. Maar daar komt hij. Tjarendi Martina. Dobles Oblige. En wat wordt zijn tijd? 20 23. Hans Kloosterman, directeur van de FBK Games. Het evenement zit erop. Hoe voelt u zich? Ja, ik ben eigenlijk wel een gelukkig man. Ik denk dat wij aan, uh, aan, uh, aan Hengelo en aan Nederland hebben laten zien... dat, uh, dat atletiek leeft in Nederland.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 Igor Zijsling en Timo de Bakker spelen toernooi wel. Sijsling speelt in de eerste ronde tegen de Japaner Ito... en de bakker treft Duta Silva uit Brazilië. Kanovaarste Claudia Leenders is bij de Europese kampioenschappen Slalom... in Polen gestrand in de series van de K1-klasse. Ze zetten de 35e tijd neer... en dat was niet voldoende voor een plaats in de finale. Door de overstromingen in Midden- en Oost-Europa... is het programma van het EK Kanovaar aangepast. Zo voeren de vrouwen in de K1-klasse maar één run in plaats van twee. Dat is verkeerse informatie bij de ANWB Edwin Gerritsen. Er staan fiets veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Op de A7 Amsterdam richting Horen bij Purmerend Zuid 2 kilometer. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Knoop het Oude Rijn en Harmelen 2. En op de A73 richting Nijmegen staat tussen Knoop het Neerbos en Knoop het Ewijk 2 kilometer. Dat komt er een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. De hoofdpunten van deze uitzending. Zuid-Afrikanen bidden voor Mandela. Midden-Europa worstelt met hoog water, onder andere in Duitsland... En afknippen van kippensnavel vanaf 2018 verboden. Dit was het uitgebreide internationaal Zo dadelijk Omroep Max met de perstribune.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 Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. En hij is op hier over de kermis. dit is een goed stel hoor. De perstribune. Met Govert van Brakel. Goedemiddag. Welkom bij de perstribune, het programma waarin we terugkijken op de afgelopen media en sportweek. En natuurlijk ook vooruit, wat staat ons op die terreinen te wachten? Dit uur Floortje Dessing, ze reist al heel wat jaren de wereld rond voor haar programma's. Meestal uh, reisprogramma's natuurlijk, momenteel voor BNN's drie op reis. Na ene, de judoka die een aantal keren medailles haalde op de Olympische Spelen, Deborah Gravenstein. TV-rescent Ron van Gouw is er natuurlijk, met Cassie kijken, waarover Ron? De directeur van uh, SBS6, inmiddels trouwens ontslagen... zei een half jaar geleden tv-programma's over koken... daar zit niemand meer op te wachten. Maar is dat nou ook echt zo? Nou, straks het antwoord. Vliegende kippen, Zul van der Wart. Deze week bij helden van het EK voetbal. 1988, 25 jaar geleden alweer. Bij wie deze week, zo? Ik ben een Amstelveen. Niet bij een voetballer dit keer, over het EK van 88... maar bij een scheidsrechter, Beb Thomas. Hij vloot de wedstrijd Denemarken-Spanje. En uh, hoe dat allemaal ging, daar gaan we het zo meteen over hebben... met Pep uh, Thomas. U bent welkom bij Max op Radio 1. Tot twee uur, de perstribune. Max. En voor vragen aan onze gasten, deperstribune.nl... Twitteren, kan ook uh, tweet dan hashtag perstribune. Floortje Dessing, goedemiddag. goedemiddag. Goedemiddag. Zo, we zijn geland. Wanneer ben je voor het laatst geland? Um. Dag of vijf geleden. Waar kwam je vandaan? Ik kwam uit Minneapolis, de Verenigde Staten. Wat doe je daar dan? Ik maak een lange reis dit jaar van, uh, van Amsterdam naar Alaska. We zijn eerst met een vrachtschip overgestoken van Rotterdam naar, uh, naar New York. Dat was een bijzondere uh, ervaring, vond ik zelf. Dat was een heel groot containerschip met 2000 containers aan boord. En waar moest je op zo'n schip? Nou, het moest niet. Nee, maar het lijkt me een interessante het. ervaring om eens een keer de oceaan over te steken per schip. Um, en dat was het ook, hè. Dat Dit is natuurlijk vroeger met de Holland amerika ja, lijn al. Al, die, al die emigranten die die kant op gingen. Ja, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Want ja, die zaten... Maar dat was geen vrachtschip. Dat bedoel ik. Dat waren grote... Nou, dat waren op, op een gegeven moment waren dat best wel oké okay schepen ook. De SS Rotterdam ligt natuurlijk nog steeds in de haven van Rotterdam. Dat is een voorbeeld van zo'n schip wat de oversteek maakte. Um, Um, maar het is natuurlijk wel enigszins met elkaar te vergelijken... namelijk negen dagen uitgestrekte oceaan. En dan in één keer het panorama van New York wat voor je opdoemt. Dat is ja. magistaal. Dus je, je ervaart bijna wat die emigranten toen ook ervaarden. Dit is het nieuwe land. Ja, maar het was zo bizar omdat je, je, je... Ik vertrok met de wetenschap, ik ga naar New York en ik vlieg weer naar huis. Maar het blijft fascinerend om je te bedenken hoe die mensen zich gevoeld hebben... die weggingen en alles achter zich lieten en naar een totaal onbekend land gingen. Ja, die kwamen bij Ellis Island aan en lieten zich registreren... Ja. en kwamen nooit meer terug. Precies. Dat was mooi, want we vertrokken bij, uh, bij Hotel New York. En daar stond ook een meneer, die was na heel lang terug in Rotterdam, was hij lang niet geweest, en die was op zijn achtste geëmigreerd naar Canada. Ja. En ik kwam nu voor het eerst weer terug bij dat gebouw, en hij stond zo te kijken, en we spraken hem aan, en hij vertelde ja, het is toch emotioneel om hier weer te staan, want ik vertrok in de tijd ja. naar Canada. Inderdaad, met, ja, hij vond het toen heel spannend, want het was crisis in Nederland, en het was allemaal niet zo goed thuis, want ze woonden bij oma in. Maar hij zei ook, het was zo spannend om weg te gaan, en ja. te weten dat je eigenlijk niet met hebben we hebben ooit in Nederland de stichting Wij Komen gehad. En die, uh, die haalde dan die emigranten die geen geld hadden... om nog eens terug te gaan naar het vaderland uh, toch nog één keer terug. Ja, Mooi, hè? Mooi gesubsidieerde reis. Zulke prachtige verhalen. Ja. Maar waarom ga jij die kant op? Ik bedoel, wat is de achterliggende keuze? Uh, Amerika is een, uh, een ongelooflijk onvoorstelbaar boeiend land... met heel veel problemen. Maar waar je prachtige televisie kan maken. Um, daarom wilde ik graag door Amerika reizen. We hebben bijvoorbeeld de stad Detroit bezocht. Dat is iets. Nou, ik, ben, ik denk dat het enige waar ik kan vergelijken... Dat is de oude, voormalige ja. grote autostad. Ford zit er natuurlijk nog steeds. Het enige waarmee ik het enigszins kan vergelijken is Chernobyl... Het is namelijk een stad, ja, dat klinkt heel raar... maar die stad is voor twee derde verlaten. Nadat de auto-industrie is ingestort... Is, uh, ja, heeft twee derde van de bevolking de stad verlaten. En dan kom je dus in een stad terecht, die helemaal overwoekerd is... en waarvan je dus weet, ja, zo ziet een stad eruit als er een bom is gevallen. Nou, niet op de stad zelf natuurlijk, maar... want uh, er is, ja, het is dus helemaal... de grote concerns zijn allemaal weggetrokken. Alle auto-industrie is daar bijna helemaal in elkaar geklapt. Dus je, je wijk lang met alleen maar lege straten, lege huizen... dichtgespijkerd, afgebrand, overwoekerde ja. straten. Het is werkelijk... Ik heb nog nooit zoiets gezien. Maar je zou niet verwachten dat Amerika zo verpaupert? Nou, dit is natuurlijk één stad. Uh, maar Amerika sowieso vind ik heel erg... Er is het heel triest gesteld. Ja. Hè? Want we zien als toeristen vaak New York, Los Angeles en, en Las Vegas. Maar ga naar een willekeurige kleine provinciestad. Bijvoorbeeld in het noorden waar wij doorheen reizen. En het is... Nou, het is werkelijk treurig om te zien hoe het land letterlijk in elkaar stort. Er is, wordt geen geld meer uitgegeven aan het onderhoud van wegen, straten, noem maar op. Waar komt die passie vandaan van jou om, nu in Amerika, maar ik geloof dat je de hele wereld over bent geweest, er zijn weinig landen denk ik waar je niet geweest bent, waar komt die passie vandaan om te gaan reizen en om dat vast te leggen? Ja, ik denk, het is sowieso aangeboren. Als kind was ik al ja. ontzettend onrustig. Ik weet nog dat ik in mijn bed lag toen ik zeven of acht was. En ik heb een hele prachtige jeugd hele lieve ouders. Maar dat ik toen al zei van, ik wil weg. Ik wil, ik wil niet de hele tijd naar school. En ik wilde gewoon dingen meemaken, avonturen ja. beleven. Ja, maar dat zijn meer mensen. En jij doet het. Ja, het was een kwestie van uh, enorm. Ik ben ook nog eens heel koppig. En heel erg, ik heb een enorme doorzetter. Dus als ik iets in mijn hoofd heb, dan, uh, dan moet dat gebeuren. Dus ik heb gewoon als een, ja, als een paard doorgewerkt om, om dit voor elkaar te krijgen. Ik had ook helemaal niet een opstapje om in de tv-wereld te komen. Het is ook echt een, ja, per ongeluk gegaan. Echt een foutje, zeg ik al. Het is een wonder dat ik nou, dit nog hoe steeds Hoe is het ook bij ongeluk dan? Nou, ik vond mezelf totaal niet geschikt voor televisie. Ik was een beetje in mezelf gekeerd. Ik werkte bij de radio. Grote voorliefde voor radio. heb ja. ik. Nou, fijn dat je weer terug bent. Ja, bedankt. Het is heerlijk om in de radiostudio te zijn. Ik was producer bij de radio Jaar gedaan. En um, Er was op een gegeven moment iemand ziek. Ik had wel s'nachts een radioprogramma op Radio 3. En er was iemand ziek en toen zeiden ze... wil jij niet een keer iets uh, presenteren op televisie? Nou, dat wilde ik wel. Ik mocht meteen naar Engeland. Dus het was een groot feest in mijn leven. Mm. En daar heb ik even aan geroken. En toen dacht ik, nou ja, dat zal wel. Dat is echt niks voor mij. Ik ben een radiomeisje. Want alle mensen die bij tv werkten waren allemaal knap. En die waren allemaal, ik allemaal modellen en danseressen. En weet ik wat niet allemaal. Maar eigenlijk, uh, ja... Ik rolde van het ene naar het andere. En uh, voor ik het wist mocht ik zelf ja. een reisprogramma produceren. Laten we nog produceren. maar even, even teruggaan naar de radio. Want uh, we zoeken altijd wat in het archief op uh, ja. van onze gast. Uh, <laughs> op, op dit uh -oh. moment ben jij dat. We vonden van jou het oudste wat we konden vinden. Een nachtuitzending uh, van het radiomeisje. Uh, de radio heette toen nog Radio 3. Het uh, programma Oh Wat een Nacht, begin jaren negentig. Ja. Mijn grote held. Moet ik altijd even draaien één keer in het weekend? De naam is natuurlijk Gino vanelli. Hij ja, ik durf bijna niet uit te spreken. Mensen lachen me recht in mijn smoel uit. Gino vanelli, ha ha ha. He Fred. Ha ha ha. Daar ben jij nogal goed in, volgens mij. <laughs> nee, dat valt al mee. Oh. Het is Bruce Springsteen van alweer een tijdje terug. Mm. En dat is heel mooi. Daar praat Ken ik verder niet meer doorheen. Ja, kort voor elf en ik mag er nog. Eén keer zeggen, dit is Veronica met nog drie programma's voor we het licht hier uit doen. Bonne sera allemaal, vanavond. In het zuiden van Argentinië verkent Floortje Dessing de prachtige natuur. En gaat ze aan boord van dit schip voor een reis die haar uiteindelijk tot ver in Antarctica zal brengen. Prachtig. Presentatrice Floortje Dessing is tien maanden per jaar op pad voor haar reisprogramma's. Dit is trouwens de grote tempel van koning Surya Warman II. Presentatrice Flortje Floortje Dessing zet zich in voor fairtrade kleding. Met haar winkels probeert ze dit soort kleding aan de man te brengen. Het komt wel steeds meer op. Je ziet dat steeds meer mensen ook echt bewust naar de winkel komen... en vragen om een broek ja, die ook op fairtrade wijze gemaakt is. Ook komend seizoen laten drie op reisje weer de andere manier van reizen zien... waarbij mens, natuur en cultuur voorop staan. En op dit moment ben ik aangekomen in Noord-Israël en op weg naar de Golan hoogvlakte. Nou, daar komt wat uh, voorbij. God, wat grappig, die eerste ja. radiodingetjes, hè? Ja. Oh. wat je vertelde net, er was iemand ziek. Wil jij een televisieprogramma doen? Notabene vanuit Engeland. Maar hoe ben je bij de radio be bekend en, en begonnen? Nou, ik heb een intense voorliefde voor muziek. Ik was, toen ik dertien uh, was, werkte ik in een plaatszaak in Haarlem. Een singeltjeswinkel. En uh, er was maar één wens, een hmm. droom. Nou, twee eigenlijk. Ik wilde de wereld zien en ik wilde bij een radiostation werken. Dus ik ging naar Extra 108. Ik schreef ze gewoon een brief. Mocht ik daar... Platen in sloeg helemaal nergens op. Maar ook daar mocht ik er op een ergens gegeven in invallen. Tuurlijk. Je moet ergens beginnen. Dat zeg ik ook tegen iedereen die dit vak wil gaan doen. En toen kon ik naar Power FM. Dat, was een, een, dat hoorde bij Radio 10. En toen kwam er s'nachts een vacature vrij bij Radio Veronica. En omdat ik wel bij extra 108 had gewerkt. en daar werkten mensen als Unico Glory en Edwin Evers. kon ik eigenlijk doorstromen. Uh, ja, dan noem je even wat namen. Ja, ja, dat bedoel ik. Je, nou ja, goed, het is mooi als je de, de, de kansen grijpt uh, die je krijgt. Ja, uh, absoluut. Natuurlijk. Floortje, wat is het nieuws uh, van deze week? Heel veel nieuws. Um, ja, groot nieuws natuurlijk. Extra bezuinigingen, nogmaals, worden opgelegd. Geadviseerd vanuit Brussel, hè, 6 miljard. Dat vind ik nog wel wat. Uh, dat is denk ik ook wel heel heftig nieuws. Maar ja, wat het eigenlijk het nieuws gedomineerd heeft. en waar ik natuurlijk ook niet omheen kan, is het debakel met de Vira. Ah, staatssecretaris Mansveld ja, die zei. Uh, we houden ermee op nadat de NS ook al had gezegd. we gaan er niet meer door. Het kabinet uh, ziet geen aanleiding om een ander standpunt in te nemen. dan uh, het standpunt door de NS ingenomen. Dat betekent dat we stoppen met de Vira. En dat betekent dat het V250 materieel niet gaat rijden? Ja, het gaat niet rijden. Ja, het klinkt. Uh, Vrij technocratisch, de V250. Ja. Maar er zit, wel, er zit wel een bedragje achter. Hè? Ongelooflijk. Ik geloof dat het hele project tot nu toe 7 miljard heeft gekost. NS heeft het al 600 miljoen gekost, geloof ik. En dat is mooi, want Vira staat voor 4 in het Zweeds. Maar eh, niets is minder waar als het om kleine getallen gaat. Ja, ongelooflijk. Dat ongelooflijk dat dit weer gebeurt. Ja, nou ja, ik denk altijd. Van dat soort bedragen kunnen we een mooi centrum voor parlementaire geschiedenis, moeiteloos met vijf ton redden, kun je de omroep een beetje ontzien. Kun je de mensen in de zorg wat extra. Nou ja, we hebben ja, maar je moet eigenlijk loslaten dat wat je allemaal met dit soort bedragen ja. zou kunnen doen, want dan word je heel gefrustreerd. Het is wel ongelooflijk dat elke keer dit soort dingen weer opduiken. Ja. En het is, en dan komt er weer een parlementaire enquête en dan worden weer mensen onder ede verhoord. En dan komt er weer een soort van berisping. En dan denk je bij jezelf, oké, okay, en zelfs wordt het weer gedaan. En dan? Ja, daar, daar word ik soms wel eens treurig van. En, en dat in een land als Nederland waar zoveel zo goed geregeld is. Laten we dat even vooropstellen. Ja, maar grote projecten kunnen we blijkbaar niet goed. Nou, we hebben toch alles misgekleund. Kom op, zeg. gewoon zelf in Amsterdam met een bouwput... die vijftig keer duurder is geworden dan die waar zou moeten zijn. Of iets dergelijks. Ja, daar kan ik redelijk van oversturen. Ik hoor het. Als u vragen hebt aan Floortje Dessing... deperstribune.nl, twitteren kan ook, hashtag perstribune. Paar zaken die opvieren in het media nieuws. Na Sascha de Boer, Ferry Mingelen, Tom van het Hek... stapt nu ook Twan van Peperstraat op bij de NOS. Hij gaat naar Eredivisie Live, gaat haar voetbalprogramma's presenteren. Voorheen deed Umberto Tandat, maar die kan straks niet uh, dat werk combineren... met zijn nieuwe talkshow bij RTL 4. Binnenkort moeten we bij de radio dus ook dit vertrouwde geluid gaan missen. Langs de lijnen met Twan van Peperstraat. Goedemiddag, we zijn er tot zes uur met een grote variëteit weer aan sporten. Wat te denken van handbal, de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Rusland in Rotterdam. Ja, Floort, je hebt ook wel eens gewisseld, geloof ik, hè? Nou, wel eens. Ja, je ging van Veronica naar RTL Jorin uh, Link, BNN. Nee, ja, het klinkt een beetje meer dan het uiteindelijk is. Oh. Ik werkte bij Veronica, dat werd RTL, dus ik heb eigenlijk... Uh, oh, dat is geen overstap. ...acht, tien jaar bij dezelfde werkgever gewerkt. Toen ben ik wel heel bewust overgestapt naar de publieke omroep, ja. Wat was de bewustheid daarachter dan? Ik werkte bij RTL, daar kwam op een gegeven moment een tijdelijke baas... ...en die besloot dat ik een Funniest Home Video-programma moest gaan doen... En toen ik dat weigerde, werd ik vervolgens uh, ja, bijna gechanteerd. Uh, dat was overigens niet uh, de rest van de RTL-basis, zoals ze er nu nog steeds zitten. Chapeau hoor, want daar heb ik nooit last mee gehad. Maar dat is een tijdelijke baas. En toen zou iedereen ontslagen worden. Dat was echt een drama. Ik denk, ja, hier wil ik niet voor werken. Dit wil ik niet meer. Ik, en ik vond, ik keek heel graag, publieke omroep wilde graag die kant uit. Radio-televisie stonden deze week weer bol van de verslaggeving van de Alp 6. Dat is een uh, fietsevenement. Geld uh, wordt er opgehaald voor uh, onderzoek naar kanker. De NCRV en de NOS deden verslag. Na de 32 miljoen euro van het vorig jaar is de vraag nu natuurlijk: wat is de eindstand, Mieke? Uh, er kwam ook kritiek op uh, alpdu 6 Het Financiële Dagblad meldde deze week dat de vele miljoenen... die de afgelopen jaren werden opgehaald, maar ten dele ten goede... kwamen en komen aan kankeronderzoek. Meer dan 37 miljoen ligt volgens de krant als slapend geld op de plank. Floortje. Ja, um, het is te veel. Het blijkbaar. is te veel, maar ik denk dat het altijd iets genuanceerder is... dan, uh, dan het nu wordt uh, bericht. Ik denk dat er wel degelijk uh, uh, goede dingen mee gedaan worden... Ik heb ook de berichtgeving daarom gelezen. Maar ik denk dat het allemaal iets genuanceerder ligt. Maar er uh, is geregeld kritiek op goede doelen. Hè? Grote gebouwen, dikke salarissen. Ja. Ja. Moet jij je ook wel eens verdedigen? Want je zit ook in de fair trade. Uh, ik ben ambassadeur voor Max Havelaar. Dat is een kleine organisatie, maar ook die krijgen wel eens de wind tegen. Heb je ook alweer ruzie, geloof ik, onderlingen? Met winkels nou, en organisaties. Nee, je hebt meerdere keurmerken nu. Ja. Dus daar, daar is nou, geen ruzie, maar daar is ook wel weer over te doen. Het Rode Kruis ben ik ook ambassadeur van. Ja. Daar is natuurlijk ook kritiek geweest. Salariëring, et cetera, et cetera. Uh, dat is zo. En het is ook heel goed dat wij in een land leven waar dat ook mogelijk is. Hè, waar we ook kunnen zeggen tegen elkaar, joh, wat gebeurt hier? Ja. Uh, en dat vind ik niet verkeerd. Maar het ligt altijd net iets genuanceerder. Twee Franse journalisten zijn deze week onderweg naar Aleppo in Syrië verdwenen. Ze zouden bij een controlepost door gewapende mannen zijn ontvoerd. Waar twee het al voor werkte. President Hollande die heeft inmiddels een oproep tot vrijlating gedaan. Er is nog maar weinig bekend over de omstandigheden waarin de twee zijn verdwenen. Kom je ook in onveilige gebieden? Zoek je dat op? Of uh, we zijn een aantal tegen... jaar geleden in Syrië geweest. Een van de moeilijkste landen om te filmen. We hadden iemand van de geheime politie bij ons. Mochten eigenlijk nergens naartoe, toe, mochten niks. Uh, af en toe hebben we dus dit soort landen. Ja, ben je dan bang? Um, b -b bang niet. Nee, nee, niet bang. Het is, het is wel uh, beklemmend om het te zien en, en ook treurig, omdat je bedenkt dat er dus mensen onder deze omstandigheden moeten leven. Ja. En in Syrië is ook weer een te schrijnend geval natuurlijk. Hè? Het was een uh, televisieweek vol. TV-prijzen. De zilveren nipkoff schijf werd uitgereikt. Die ging naar de documentaire Het Nieuwe Rijksmuseum... van Oeke hogendijk Tien jaar werkte ze, bijna tien jaar, aan de vierdelige serie... over de problemen rond de verbouwing van het museum. Ze was heel erg blij met de prijs. Ja, ja, ik ben daar heel trots op. Dus ik hou hem goed vast. Ja. Het belangrijkste wat ik geleerd heb... is dat je eigenlijk altijd je intuïtie moet blijven volgen. <lacht> en daarin eh, eigenlijk... daar volledig op moet vertrouwen. Dus het is een film die op heel gevoelsmatig niveau gemaakt is. En vandaar dat hij ook uh, ja, heel persoonlijk eigenlijk is. Het is een hele persoonlijke film. Ook het Dagblad Spits kwam deze week met een televisieprijs. Dan uh, een prijs voor het slechtste programma van het seizoen. De geflopte frisbee, zoals de prijs wordt genoemd... ging naar het SBS 6-programma Sterren van de Schans. Floortje, mis jij dat soort programma's omdat je onderweg bent? Nou, niet omdat ik onderweg ben. Uh, ah. Al zou ik er zijn, dan. Ik, natuurlijk, daarom zie ik ze ook niet. Dit soort dingen moet ik overigens wel af en toe even op uitzending gemist en zo zien. Want het is ongelooflijk dat dit gemaakt wordt. Je bedoelt, het had niet gemaakt mogen worden? Nou ja, ze moeten lekker zelf weten. Dat er schijnbaar mensen zijn die het willen zien. Maar het is natuurlijk echt om te huilen, werkelijk. Als je dan inderdaad een programma van anderhalf uur krijgt, nooit afgekeken hoor. ziet over helemaal niks. Radio DJ Erik de Zwart ontving deze week ook een prijs. De Top 40 Award ter ere van de 2500ste editie. Deze week. De voormalige presentator van de hitlijst is nog altijd betrokken als voorzitter van de Stichting Nederlandse Top 40. En bovendien presenteert hij dagelijks op Veronica het programma Top 40 Hitdossier. De 40 populairste platen van Nederland in de juiste volgorde gezet door de Stichting Nederlandse Top 40. Die dat weer deed in samenwerking met de Grammavon Platen, Detailhandel en de Industrie. Dit is de Top 40 van vrijdag 25 september 1992. De verjaardag van mijn mami! Tweede uur gaan we bij het antwoordapparaat trouwens in op de betrouwbaarheid van hitlijsten. Er zijn misschien wel wat vraagtekens achter te stellen. Met jouw liefde voor muziek, mm -hmm. waar hou je vandaag de dag van? Oh, eigenlijk nog steeds van heel veel. Van, ik luister nog steeds heel breed. Um, ik, wat ik tegenkom onderweg, veel shazam en veel muziek. Gewoon luisteren op de radio en dan met shazam kijken wat het is. En ja. vervolgens meteen uit, je, uit de iTunes store halen. Super handig. Als u, als u meer vragen hebt aan Floortje Dessing, stel ze gerust. Deperstribunnen.nl en het enfin, de Twitteradres, dat mag, dat mag ook bekend zijn. Zometeen verder met Floortje. En dan horen we ook wat tv-rustdecent Ron van Gouwen... Uh, te melden heeft in Cassie kijken. Behalve dan die ene zin die hij op kop van dit uur gezegd heeft. Eerste vliegende kiep nu. Voor ons al weken op zoek naar de helden van het EK voetbal van 88. 25 jaar na onze overwinning op het EK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 Je ja, Govert, uh, wat ik net al zei, ik ben in, uh, in Amstelveen en dan uh, praat ik zo meteen met Beb Thomas. En Beb Thomas was een scheidsrechter die uh, geliefd was bij het uh, grote voetbalpubliek. Hij fluit nog steeds af en toe zijn wedstrijdjes. Maar hij was ook bij het EK van 88 en daar floot hij uh, Denemarken tegen Spanje. Met onder andere Søren Lerby in die wedstrijd. Beb, als je teruggaat 25 jaar geleden naar het EK in Duitsland. Uh, jij hebt één wedstrijd gefloten. Ja. Is het ook jouw pech geweest dat Nederland Europese kampioen werd? Dat je geen halve finale of finale vloot? Nou, ik weet niet of het een pech is, maar het is wel zo. Toen uh, Nederland doorging, dan uh, moesten de schaatsers. Het was ook maar één keer dat je een wedstrijd vloot. En als het dan terug moest komen als je land eruit was... dan zou je gekozen kunnen worden. En dat was, Nederland ging door, dus het was voor mij nou over. Ja, ja. Maar het was een mooie tijd, want je, je, je vloot die wedstrijd. Uh, waar was dat ook weer? In Hannover. Daar heb ik uh, dus... Uh, Denemarken en Spanje gefloten. Ik hoor ook van mensen nu van het was een rare wedstrijd... en je gaf Surin Lerbi een gele kaart of zo. Wat was het? Ja, Seuren die was uh, heel lastig. Uh, die, maar, maar ik ken Seuren als mijn broekzak. En hij uh, gaat echt altijd te keer. En dat vind ik niet erg, want uh, dat hoort bij het spelletje. En uh, als ik nu Seuren nog tegenkom, is het altijd uh, mijn goede, dikke vrienden. Dat kan ik niet anders zeggen. Het ging om een buitenspeldoelpunt. Heb wat onterecht het werd speel... toegekeurd? Het was terecht buitenspel. Uh, Blankenstein was mijn grensrichter. En uh, ja, die, die zei na afloop Hokiebeb. Ik heb het verkeerd gezien, het was buitenspel. Heeft het je nog uh, lang achtervolgd? Nee, nee, nee. nee. Nou, als ik Zuren tegenkwam... Eh, nee, nee, nee. Tijdens de finale heb ik... Het eh, was ook toevallig. Tijdens de finale zat ik naast hem. Dus, uh, dus ik heb uh, echt... <laughs> ik zeg, nou, Zuren, we zijn er weer. Al dit publiek ging tekeer, maar wij waren met z'n tweeën gewoon goed? Ik uh, loop even door je huis. Uh, ik zie dat je een heel mooi horloge hebt van die periode. Ja. Dat ja. is een van de weinige dingen die je hebt overgehouden? Nou, ik, ik ben geen die wat bewaard. Dus, uh, dus ik heb eigenlijk nooit wat bewaard. Ik heb alles weggegeven. En dat horloge, ja, dat heb ik gekregen toen ik uh, Denemarken en Spanje vloot. Toen moest je twee dagen van tevoren moest je aanwezig zijn. En dan gaf de u voor alles gaat zich, Dus dat horloge. En uh, dat is het enige wat ik hier heb gehad. En, uh, en een beetje geld, maar dat was ook niet zoveel hoor. Hoeveel was dat? Het was geloof ik, uh, ja, ik kreeg geloof ik die, voor die wedstrijd. Nou, ik dacht 500 uh, Zwitserse franken. We was een nou, avondje flink stappen en het is er doorheen. Ja, ja. ja bij mij zeker, ja. <laughs> praat in de twee uur even verder met je. Oké. Okay. Ik Thomas en uh, Jules van der Wart. Floortje Dessing, uh, weet jij nog wie Mieke was? Want ik, zei, ik krijg nu van collega's op mijn donderdag... Ik zei, hoe is de stand, Mieke, bij, uh, bij die uh, opbrengst van uh, de Alpduur 6? Dat was een gebruikelijke uitdrukking vroeger op de radio. Hoe is de stand, Mieke? Ik ben uit 1970. Dat geeft niet. Nee? Nee, zelfs mooi, maar... Mieke was degene die de stand bijhield bij hield bij Avro's hersengymnastiek. En dan yeah. vroeg de presentator: "Ja, het programma heeft bijna 100 jaar gelopen. Ja, was altijd de stand op." Hoe is de stand Mieke? Nou, ja, nee. ja, we gaan hem er weer invoeren. Ja, is mooi. Ja, natuurlijk. Uh, het maken van een reisprogramma. Ja, het ziet er naar uit dat je dan denkt van: "Ja, lekker op reis. Waar Goed gaan vakantie. we dit jaar eens naartoe? Ja. En zo vaak mogelijk." Ja. Uh, of wij dat denken? Ja, de... nou, nou ja, ik weet niet hoe jij... Ja, nou, wat denk jij? Wie kiest een land? Wie kiest een locatie? Ik kies zelf het land. Ja? Ik ben zelf al heel lang... Ik, ik ben zeg maar presentator, maar ik ben daarnaast ook gewoon betrokken als producer. En uh, ik monteer items. En dus ik ben niet alleen maar uh, voor de Kamer. En oh, ja, ik ben een beetje de dino van het programma, die er al het langste bij zit. Um, en ik bepaal eigenlijk zelf uh, wat we dit jaar gaan doen. En dan kijk ik wel natuurlijk naar wat willen kijkers graag zien. Het is niet dat ik bedenk, God, nee. waar wil ik zelf nou eens kunnen nou, Wat Wat zou de kijker dan willen zien op basis van wat je net vertelde... over Noord-Amerika en Detroit? Nou, dat, het gaat dus niet zozeer om dat mensen echt zeggen... we willen dat nee. precies zien. Maar waarom zouden ze daarin geïnteresseerd kunnen zijn? Nou, wij hopen dat we iets brengen. We, we reis, ik reis bijvoorbeeld, dit als voorbeeld. Ik reis nu door een gebied in Amerika waar veel geschiedenis ligt. Uh, de de, de Ford-fabrieken, de eerste auto's van de lopende band komen er vandaan... maar ook de Motown... Studio's staan, ik noem maar een paar voorbeeldjes of zo, maar er komt heel veel geschiedenis vandaan, er zijn veel verhalen over te vertellen. We hebben bijvoorbeeld een verhaal gemaakt over de Amish die daar zitten. Dus dan denk je, nou, dat kan wel iets van van het bijzonder oplever. recente soort, he, de Amish. Toch? Nou, het is geloofsovertuiging, ja. oorspronkelijk uit Duitsland. Zitten er, er nog iets van uh, 180.000 ja. in Amerika. Onvoorstelbaar uh, fascinerend. Ja. Want ja. Ze leven helemaal als, als 180 jaar geleden of 200 jaar geleden. Heel bijzonder. Heel erg bijzonder. Je ziet ook heel veel als je door sommige dorpjes heen rijdt. Maar dan noem je al drie grote hoofdonderwerpen. Ja, maar ik kan nog wel even doorgaan. Nee, zeker, maar dus dat wordt ook streng selecteren. Ja, dat is het probleem. Je, je moet altijd keuzes maken. Ik ben een twee, anderhalf jaar geleden van Amsterdam naar China gereden met de auto. Amsterdam-Beijing. En dan rij je door landen als uh, um, Kazachstan, uh, Kyrgyzstan, Mongolië. En dan moet je alleen maar kiezen ook, want het is gewoon, alles is interessant daar. Het is echt ja. zo boeiend, maar je kan er maar 18 of 20 afleveringen van maken. Dus. Hmm. Keuzes. keuzes. Met, met wie maak jij zo'n programma? Behalve met Een Heel jezelf. klein team. We ja. hebben een heel vast en hecht team. Dat doen we al 10, uh, 12 jaar maken we daar televisie mee. Dan komen we wel een beetje aangevuld met nieuwe mensen. Um, en de eindredacteur is er bijvoorbeeld al heel lang, productieleider is er al heel lang. Uh, dat is heel echt heel fijn werk. omdat je ontzettend op elkaar ingespeeld bent. Uh, ik werk al heel lang met uh, bijvoorbeeld Hannek van Binsberg. Als producer die ook werkt al 10 jaar tv mee maakt. Dus je weet van elkaar wat je elkaar hebt. Um, vaak reis ik maar met een heel klein team. Uh, ik ga vaak maar met z'n tweeën, ja, tweeën. Alleen de oh ja. cameraman. Oh ja. Ja, deze keer was ik met z'n drieën, daar gaat er een producer mee. Um, dus in tegenstelling tot wat iedereen denkt, is het een heel klein team. Omdat je sowieso lekker daarmee werkt. Maar ook wij uh, maken een heel, uh, ja, hebben we ook natuurlijk te maken met bezuinigingen, geheel uh, logisch. Dus dan kan er wel eens iemand afvallen? dan. Onder... Ja, een tijd geleden hebben we de geluidsmal ingeleverd oh ja. en zo, ja. Zeg maar met een klein team onderweg, uh, langdurig... dan ja. levert het ook wel een spanning op, neem ik aan. Natuurlijk, want het is alsof jullie... Ja. het radioprogramma zoals jullie nu met elkaar hier maken... dat jullie dat 24 uur per dag maken... en alleen slapen in je eigen kamer. Ja. Voor de rest zit je de hele dag met elkaar. Maar wij maken het dan met heel lang met dezelfde mensen. Dus je bent eigenlijk een soort van bevriend met elkaar daardoor. Ja, nooit russisch. Nou, ik kan me niet herinneren. Nee. nee, je hebt af en toe wel dat je moe, zieks... Uh, het vliegtuig is net voor je neus weg. Dan heb je het af en toe even zwaar met elkaar, maar... Nee, ja, dit, ik vind het zo'n groot cadeau... En het klinkt zoet, maar dat meen ik ook echt... Dat ik dit kan en mag maken... Ja. Dus, uh, mag je nee. blijven maken in het kader van de omroepbezuinigingen? Want je werkt graag uh, voor de publieke nooit? omroep ja. en bij de publieke omroep? Ja, weet je nooit. Ja. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik uh, het sowieso een wonder vind dat ik het al zo lang heb volgehouden. Dat ik dit nog steeds mag maken. Uh, het programma wordt heel goed bekeken. Dus dan heb je het uh, ietsje makkelijker. We hebben enorme elk jaar stijgende cijfers. Dus ja. ja. Waar ben je nog niet Aan geweest? Oh, 120 landen. Plekken. Uh, is dat zo? Ja, ik nou, wat de... staat op je verlanglijstje? Nou. Waar moet ik beginnen? Nee, nou, Oké, even. Hey, noem er één. <laughs> nou, noem wat bovenaan staat. Laten we zeggen, het is het hit dossier van de reiswereld. Nou, eh, eh, pff, ik, ik, eh, veel landen in Afrika, want het is moeilijk filmen voor ons... Ja. krijgen we heel veel, uh, het is altijd lastig, duur, ingewikkeld, veel vergunningen. Veel corruptie. Veel corruptie, veel mensen die op straat, ook bijvoorbeeld in Gambia... Of, of, Gabon heb ik gefilmd, daar willen mensen zeg maar, op straat niet eens gefilmd worden... want ze denken dat je iets van hun afpakt en... Uh, het maakt het veel moeilijker. Maar dus talloze landen, Botswana, ik noem maar wat. Ja. Dat zou ik allemaal heel erg aan toe willen. Gaat BNN ermee door, denk je? Net het reisprogramma? Ja, dure tijden. Bezuinigen uh, weet, geen, Nou, ze zeggen voorlopig. Nou, laat ik zo zeggen. Dit seizoen gaan we gewoon door. Maar je bent nooit zeker van je toekomst. Zeker nu niet nee. bij de enorme bezuinigingen bij het publieke omroep. Dus we, we elk jaar uh, genieten we ervan en zien we het wel weer verder. Ja. Maar goed, dat, dat zo was het levend verleden natuurlijk ook. Zo is het altijd ja. geweest. Ik werk, ik, ik werk bij televisie, ik weet niet anders als dat wat we doen... afhankelijk is van of er naar gekeken wordt of niet. Ja. Ben je in Brazilië geweest? Ja, verschillende keren. Ja. Vond je van het land? Fasc ja, het is zo groot. Het is net alsof je naar Europa gaat. Als je in één keer in Brazilië bent geweest... Het is hetzelfde als je één keer naar ergens in Europa gaat. Ja. Dus het is uh, ja, heel fascinerend. Frank, even blij. Goede, goedemiddag. Goedemiddag. Jij, jij bent uh, ook in het buitenland nu? nu in, in Frankrijk, ja, het ongelooflijk, ja. Ongelofelijk, ja. ja. <laughs> Heel veilig, hè? Ja, ja, alleen ontzettend slecht weer, maar in Nederland is het wel goed, toch? Ja, als ik uh, onder het hoekje probeer te kijken, zie ik wel een zonnetje uh, flauwtjes, hoor. Gisteren was het een stralende dag, maar goed, daar, ja. zou, daar zou ik je niet mee vermoeien. Ik hoop voor jou nee. op, op beter weer, maar je bent in Rio de Janeiro geweest, in Brazilië. Ja, klopt. Is het land, want dat was jouw opdracht die je meenam, klaar voor het WK voetbal, voor de Olympische Spelen. Ja, dat is, dat is een vraag die eigenlijk niet te beantwoorden valt. Omdat uh, als je een jaar voor zo'n groot evenement in, uh, in, uh, in bijvoorbeeld in Zuid-Afrika bent gaan kijken, dan denk je ook eigenlijk dat een land daar niet klaar voor is. En in dit geval is dat ook nog steeds zo. Want als je kijkt naar de, de stadions, uh, uh, er is een, een, een voetbalclub die uh, nu vrij groot en bekend is in Rio en een kampioen is geworden, Botafogo, dat is waar Cedo speelt. Die spelen in een stadion wat net is opgeleverd in 2007. En daar moeten ook alle atletiekwedstrijden plaatsvinden. Uh, maar daar zitten allemaal constructiefouten in het dak. Waardoor het... Uh, een, uh, ja, je mag er überhaupt niet eens het terrein of Zo gevaarlijk nee. is het. Ja, zeg maar... Uh, ja. Ja, Brazilië is wel het voetballand. Dus ik neem aan dat je uh, ook nog even over de schouder terug in de tijd hebt uh, gekeken. Ja, Brazilië is Pelé natuurlijk. Uh, dat, uh, en dat uh, de grote wereldtitels ja. uh, uh, die ze ja. dat elftal behaalt. Heb je daar nog nee. wat aandacht aan besteed? Ja, ooit is, is, is, het, is, het, is het voetbal vanuit Engeland uh, Brazilië ingerold... maar het lijkt wel alsof het daar uh, meer thuis is dan in welk ander land dan ook. Voetbal zit zo in de, in, de, in de maatschappij geworteld, als het ware. En dat zie je natuurlijk al gewoon... als je op, in Rio kijkt op die stranden van Copacabana en Ipanema daar... zijn die gasten eigenlijk alleen maar aan het voetballen. Dus, en ook uh, vooral, in, in de, het is natuurlijk nog steeds heel, heel, uh, heel arm daar zo... dat heel veel jongens vooral in die sloppenwijken hopen dat zij ooit een voetbalcarrière krijgen. Zoals Pelé, die ook uit de favela's komt. Hè, of Romario en, en, en uh, Ronaldo. Die komt wel uit iets beter milieu. Maar goed, de, dat leeft daar gewoon ontzettend. Dus dat de WK daar nu naartoe komt... is, is voor de mensen in Brazilië, voor zover ik dat heb kunnen beoordelen in Rio... is dat ongeveer het allermooiste wat er is. Ja. Want de WK is één, één keer eerder in, in Brazilië geweest, in 1950. En toen verloren ze in de finale van, van Duurland-Uruguay... En uh, de, de tranen van dat verloren WK, zeg maar, die zijn nog steeds niet droog. Nee. Nou ja, dat, dat waren inderdaad het, Ook van Carincha natuurlijk. Uh, dat soort uh, toppers, hè. Uh, ja. Ja, Ben je nog op ja. zoek geweest naar, naar, naar die mannen van toen? Ja, nou, kijk, Pelé, die leeft natuurlijk ja. nog steeds om niet te interviewen. Dat is een, een lastig verhaal. Maar ik kwam eigenlijk heel erg achter tijdens mijn research dat inderdaad Carincha, die je noemde hem al, hmm. uh, misschien wel veel meer de Braziliaan symboliseert dan Pelé dat doet. Carincha was een speler uit dezelfde periode... Een hele uh, zielige speler, omdat hij, uh, hij had podio gekregen op jonge leeftijd... en had één been wat 6 centimeter langer was dan het andere been. En ook nog een X-been en een O-been. hij kon eigenlijk amper lopen, maar ja. met, met de bal aan de voet was hij onafvoegbaar met zijn dribbels enzovoort. En hij heeft eigenlijk ja. het, uh, het, het WK van 62 naar zich toegetrokken. Maar overleed op 49-jarige leeftijd als een soort André Hazes. En uh, uh, hij is in de harten gesloten van de Brassilianen. En ik ben inderdaad naar zijn graf geweest... En, heb uiteindelijk nog een, een dochter van hem gevonden. Wat leuk, wat mooi. Ja. Ja. En wanneer gaan we dat zien? Uh, aanstaande donderdag om kwart voor tien op Nederland 3. Een Ma jaar van het WK, Evenblij in Rio. Ik, uh, ik ga kijken. Dankjewel En een mooie vakantie nog daar in Frankrijk. Ja, dankjewel, je wel, Dank Frank Evenblij. Onze, ja, dat is Brazilië, uh, Floortje. Ja. Wat een land, hè? Wat een uiterste. Ja, en ook als je ook. Uh, ik zat bijvoorbeeld net te kijken naar. De, de Amerikaanse overheid. Die heeft nu stiekem allerlei gegevens. van de Yahoo-gebruikers en Facebook-mensen. en mailverkeer. hebben ze. Ja. Uh, blijken afgetapt te hebben. Hebben ze een mooie kaart gemaakt. Staat gisteren in de krant, Volkskrant. een mooie foto van het mailverkeer. wat in de wereld plaatsvindt. En dan zie je een hele dikke grote dot. bij Amerika en bij Europa. En eigenlijk de derde of de vierde plek zie je dan. Brazilië. Brazilië. Ja, Rio. het gaat daar los. Ja. Het, uh, het is de hoogste tijd voor tv-russencentrum te Vergouwen, Want uh, ik heb hem uh, genoemd, we moeten hem voorheen uh, natuurlijk uh, laten horen... in zijn rubriek Kassie Kijken. En deze keer een culinaire aflevering. Kassie Kijken met Ron Vergouwen. Het lijkt een onuitputtelijk tv-genre. Niet in de laatste plaats, omdat sponsors hier heel erg van houden. Namelijk kookprogramma's. RTL kwam deze week met het zoveelste kook- of schietvehikel... met de hele originele titel... Ik kook wie eet er mee. Roosje en Annie kregen uit handen van niemand minder dan sterchef Nievekuns. hun opdracht: twee gerechten. Een luxe voorgerecht en een als hoofdgerecht mee. Maar zullen ze alles op tijd gaan halen en de opdracht voltooien? Ja, top Topkok misschien, maar een top voice-over is het allerminst. Enfin, partner in crime hiervan is uh, een producent van keukenmachines. Maar dat valt helemaal niet op, hoor. Oké, okay, dames, de broodmachine op Ultrafast. Nu hakken, snijden, blenden. Ze staan eh, niet door te werken. Als ik wist dat ik al die heel die tataar met de hand moest gaan snijden... Uh, ze staan uh, te klagen over dat ze vlees in een blender willen doen. Een veel originele programma, zonder sponsor trouwens, is Rotti op de kaart. Waarin kok Ramon Beuk gaat proberen om de traditionele Surinaamse keuken te vernieuwen. Stephanie, wat ga je maken? Ik heb assas geconfeerd, Olijfolie met... Um... Een verse contour, Gember. Dus een lekkere ossehaas, Geconfijt op zijn Surinaams. De Suriname confijt niet, maar jij confijt. ossehaas was super, super maal. Ja, lekker gerecht. Ja, en zeker ook geen Misbaksel is het nieuwe programma Heel Holland Bakt. Klaar voor de start. Dak. Het is een zoektocht naar de beste thuisbakker. Het recept: een sfeervolle tuin waar gebakken wordt, maar vooral hele zoete, enthousiaste kandidaten. Het glazuur springt bijna van je tanden. Fantastisch. Je krijgt er echt helemaal Spaans benauwd van. Blij? Ja, gewoon verliefd op mijn eigen cake. Ik vond hem zelf ook wel zo mooi. Ja, de juryleden mogen van mij nog wel iets kruidiger op de tong. Maar ze worden ruimschoots gecompenseerd door de aanwezigheid van de nu al leukste bakbazin van Nederland, Martine Bel. De decoratie dient om de cake te versieren. Of. Om iets te camoufleren. Wou hier echt als een sterrenlijke ja. koog. Even door. Het lijkt wel een kokosmakroon. Nou, een ontzettend lekkere kokosmakroon. Wat is dat? Dat zijn mijn rode kapselplakken. En die ligt Beschip. op de vloer waar wij allemaal overheen. Ja, maar daar ligt nog een bakpapiertje onder, hoor. Dus... Ja, dat zou helemaal <laughs> lekker wezen, Mathieu. En dat bakken ook voor hele jonge mensen een passie kan zijn... dat zien kinderen al tien seizoenen lang in taarten van Abel al is het bakken daarin de bijzaak. Maar niet de passie. Hoi Abel. Hey, dag jongen. Wie ben jij? Merlijn. En waarom had je me uitgenodigd? Om een uh, taart te bakken voor Milou. Dat is iemand op wie ik verliefd ben. En ze weet ook van de, de liefde? Ja. Ja, dat weet ze. Ja, het gaat natuurlijk om het gesprek tussen het bakken door. En dan blijkt zo'n kind niet alleen op kookgebied... al behoorlijk volwassen te zijn. Beste Merlijn, ik kijk naar de taart en ik zeg uh, niks. Nuk meer aan doen. Mag ik je veel succes wensen met alles? Nee. Ik laat het je nog wel weten of het is gelukt. Ja, dat vind ik heel fijn. En dat kinderen... Al heel jong culinair competitief kunnen zijn, dat weten we sinds het leuke Masterchef Junior. Nou, de KRO laat kinderen nu ook tegen elkaar koken in kookschool. Al zijn kinderen toch vaak minder rap van de tong als het alleen maar over eten gaat. Er zitten wat dingen in de oven. Ik ben heel benieuwd hoe het zo op bord eruit ziet. Hoe gaat het voor jou, gevoel? Goed. Ja, wat gaat er goed? Nou, um, alles. Is er ook een... Hoe smaakt het, Dirk-Jan? Lekker. Maar er staat dan weer tegenover dat de kids heel wat kunnen opsteken over ons voedsel. Jongens, wat is dit? Ik weet niet hoe dat heet. Het stinkworst. <laughs> <laughs> Amber, wat is dit? Drentse worst. Hoe wist jij nou in één keer dat dit Drentse worst is? Kwam dat door de geur? Ook een beetje, maar ik eet ook wel heel veel. En dat we over onze eigen keuken ook nog lang niet uitgeleerd zijn... dat zien we in het programma De Invasie. Een trollshow waarin jonge rappers zich onderdompelen in de Nederlandse folklore. Deze week gingen rappers Nina en Kleine Vieserik langs in Staphorst. Twee dames op leeftijd in traditionele klededracht maakten voor hen in deze aflevering de plaatselijke luie wijvenkost. Nina, de stip is klaar. De stip, dat uh, leek op een blok uh, cement. Meel, melk en gebakken spekjes. Spekjes erbij, zo. Heel smakelijk, jongens. De stip was... Dat uh, is niet goed. Een stip moet je leren eten. Het programma is natuurlijk een beetje een afgeleide van Ali B op volle toeren. Dat ging dan meer over muziek. En het moet gezegd, de tros had van deze variant... heel makkelijk een lollige cultuurclash show kunnen maken. Maar het respect voor elkaars cultuur en eetgewoonte blijft vier overeind. Het was niet mijn ding, laat me het zo zeggen. Ik wil niet uh, die mensen hun eten dis of zo, weet je. Nou, het waren uh, leuke jongens allemaal. Ik zou misschien ook wel eens een keer bij hun thuis willen eten. Dat lijkt me ook wel leuk. Maar natuurlijk moet er ook vooral gelachen worden. Want ja, de herkomst van sommige etenswaar. daar hebben sommige rappers weinig kaas van gegeten. Jongens, ik heb hier een koe staan. En het was de bedoeling dat we die hem gingen melken. Puur natuur. Maar is dit nou volle melk? Het was natuurlijk volle melk, dat is natuurlijk logisch. Ja. Ja, smaak en geur komen nog steeds niet uit het tv-toestel. Maar soms kun je toch echt gegrepen worden door een goedkoop programma. Al is in de meeste gevallen wel de kok het geheime ingrediënt. Kassie kijken met Ron Vergouwen. Alles wat Ron uh, zojuist besprak is terug te vinden op onze website, deperstribune.nl. Even klikken op Kassie kijken. Floortje Dessing, Floortje, als jij uh, op reis bent, dan eet je ook anders uh, natuurlijk. Uh. En dat kan ook heel anders zijn. Um, als in. Nou ja, Gambia. Oh, als in Nederland. Nee, de, de, de verschillen tussen Nederland en de rest van de wereld gaan ja, eten. Ja, maar jij, jij moet ook daar eten en dan denk ik voordat je het weet word je daar hartstikke ziek van. Ja, maar je hebt al een paar trucs die je altijd als reiziger moet toepassen. Je moet ik vermijd elke hi, ik vermijd ja, elke vorm daar. Ja. Ja hi tegen de Bora. De Bora zijn ja. van het volgende ja, ja. uur. Goedemiddag. Goedemiddag. Nee, ik vermijd elke vorm, altijd vlees sowieso. Ja? Um, alles um, goed opletten dat het goed uh, met schoon water bereid is. Niet zomaar dingen van straat eten. Nee. Dan kan je een heel eind komen. Maar je, het, is natuurlijk altijd, het is niet voor mij dat je af en toe ziek wordt. Maar nee. ik, en is het ook als je terugkomt dat? dat je denkt, uh, ik moet erg bij eten om weer... Uh... Nou nah, het is natuurlijk sommige landen, moet je echt gewoon, moet ik eten meenemen. Want die hebben zo slecht eten, die hebben geen ontbijt of die nee. hebben veel vleescultuur. Dus dan moet ik gewoon uh, mueslirepen en nootjes meenemen. Dan hou ik het wel vol. De vraag is binnengekomen van Victor Alberts. Die zegt, uh, doet Floortje ook de muziek bij drie op reis? Bij een nou, niet alles. Absoluut niet. Want we hebben natuurlijk heel veel goede regisseurs... die heel veel muziek uitzoeken. Maar als ik een item monteer, dan, hè, dan zoek ik daar ook de muziek bij uit. Absoluut, ja. Ja. En, en ooit in Suriname geweest? Ja, het was een van mijn eerste reizen. Fantastisch. God, heb ik daar een fantastische reis gehad. <lacht> dus ik ben helemaal bedankt. Zit dus <lacht> je nou de Bora Dat komt uit Suriname, nee, want van we, origine. Ja, maar we hadden het ja. er net al over, voordat ja. ze binnen was. Ja, He? zeker. Uh, maar... Uh, wat vind je zo mooi aan Suriname? Nou, het is een heel authentiek land. Wij Nederlanders gaan allemaal massaal om naar Curaçao. Want we ja. kunnen op het strand liggen. En in Suriname heb je natuurlijk geen stranden. Je hebt wel een soort van iets aan, het, uh, aan de zee, heb je vooral mangroves. Maar je hebt daar, weet ik veel, je kan in het um, Brokkaponderstuwmeer. heb je wel piranha's. Ja, ik kan ja, <laughs> dit zwemmen. in plaatsen <laughs> um, Je hebt de, de, de rivier de, die dwars door, weet je, kun je dwars door. Mas de, ja, de Suriname-rivier, Suriname -Rivier, daar kan ja. je fantastisch goed zwemmen. Ja. En het is gewoon, je hebt daar die jungle, dat is me toch een potje geweldig. Ja. Ik ja. zeg ook altijd tegen de mensen: wil je nog een echte oerjungle zien gaan naar Suriname? Ja. Ah, Echt, ja. ik ben het volkomen met je eens. En, en we slaan het gewoon allemaal massaal ja. over. Omdat we denken: jullie ja, het zal wel. Daar, daar kunnen we lekker op het strand liggen. Maar er is zoveel meer. Je kan naar die, die, die, uh, met een klein vliegtuigje de bossen in. En dan kan je aan. De, ik weet nog dat we daar aan de rivier sliepen met, met huizen op palen. En dan er was een soort lauwe rivier die daar doorheen stroomde. En dan gingen we bakbananen eten en Surinaams bier drinken... terwijl we in de rivier dobberden. Nou, fantastisch. En ik, ondertussen, Deborah, <laughs> jij kent het allemaal. Wat, wat zijn nu herken je? Nou, ik zeggen? herken het wel, maar ik moet wel bekennen dat ik pas in 2008... nee, 2008 ben ik naar Suriname gegaan voor het eerst. Echt? Ja, dus, uh, en daarna probeerde ik wel elk jaar te gaan. Maar waarom zo laat? Uh, nou ja, uiteindelijk, ik ben er niet geboren... En ik het is een vond... zeus meisje. Ja. ja, maar dan nog. Ja. <laughs> opzoeken. Ja, maar, ja, maar door, door het sporten was ik altijd onderweg. En uh, nu kreeg ik ja. pas de tijd. Ja, en, en het overweldigde. Jij ja, voelde je er thuis? De oh morgen? ja, het is echt zoals het is. En het is cliché, je stapt het vliegtuig uit en je ruikt het. Je voelt het, je bent, komt thuis. En uiteindelijk als ik door, de, door het Paramaribo liep... Nu begreep ik de verhalen van mijn ouders en van mijn tantes en ooms wat daar nou kon gebeuren. En dat voelde ik ook ja, echt. Want zij zijn daar opgegroeid. Ja, zeker. Ja. En al die verhalen kwamen dus wel, kregen een plekje. En ja. ken, kom je dan ook bij je familie thuis? Bij je familie die je niet gezien hebt nog? Ja, ja sterker nog, je staat aan, aan de straat en er gaat een raampje open. En dan uh, zegt hij, Ik ben je tante <laughs> Top. Dus uh, fantastisch. <laughs> dat hoor je dan gelijk en dan zeg je ja, want ik ben van die en die en ik ben dat is jouw tante en dat is jouw oma en ik ken die en die. Dus je wordt gelijk uh, ja. Maar ben je ook een held voor hun? Iets minder dan uh, de voetballers natuurlijk. Ja. Sommige mensen wel zeker wel. En uh, je hebt wel een uh, volop uh, judo uh, gebeuren. Mag daar. ik het wel ja. overnemen? Ja. Sorry, hoor, maar het <laughs> vind ik echt fantastisch dit. Leuk, leuk verhaal verhalen. Ja. ja, heel leuk. Um, wat is je volgende reis? Mijn reis? Ja, natuurlijk. Um, je komt er vast weer in aan. Um, ja, ik ga um, even nadenken. Begin juli ga ik weer op reis. En dan gaan we waarschijnlijk naar Zuid-Korea. Want je bent al in Noord geweest? Dan? Ik ben in Noord-Korea geweest twee jaar geleden. Dat was natuurlijk heel ja. fascinerend. Nooit gedacht dat het zou lukken. Maar daar hebben we zomaar vier afleveringen mogen onze, maken. Onze regisseur Marielle Dekker is daar als vakantieganger ja, geweest. Die ging voor de Mescamps. In nee, tegenstelling ja. tot wat iedereen denkt, kun je als gewone toerist ja. ook echt daar naartoe. Je moet gewoon naar, uh, een, een visum aanvragen en dat wordt bijna altijd toegestaan. En dus loopt er loopt altijd iemand met je mee? Zelfs nu joh, gaat altijd ja. iemand met je mee. Maar het is werkelijk fascinerend om te zien. Ja. En ben jij iemand die dan nou maar vakantie houdt in eigen land? Nee, nooit. Ik ga, ik, nee, ik ga meestal ja? kitesurfen ergens in de wereld. Want ik hou van <laughs> bewegen en actie. Ja, ik of ik het. ga een in, in mooi land bekijken. Zoiets. Nou, ik wens je een veel mooie reizen toe. Straks Dank. en later. Fijn dat je hier was.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 Stem vandaag op de beste radiocommercial van 2013 en maak kans op een mooie prijs. Stem vandaag nog op .nl. de beste radiocommercial.nl. Uw Capitol voor 1750 ligt onder meer bij AWB VND Bruna, Selexis en Bol.com. Dit is Radio 1.